Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug bij ZFM Klassiek op deze zondagmorgen. En eh, ik zei het al, we hebben het, u heeft het het eerste uur ook al gemerkt... we zitten vandaag veel op zang. En dat is dan ook weer het geval met het volgende stuk. En dat is een hele aparte combinatie weer... die we gevonden hebben. Het gaat om uh, de opera Nabucco. En uit die opera Nabucco van Verdi... gaan we het stuk draaien uit de derde acte Va Panciero, zo heet het. Maar de uitvoerende, dat zijn een paar hele aparte mannen... Namelijk Luciano Pavarotti, tenor. Maar hij doet het samen met popster Tsugero. Dus dat is echt heel apart. U gaat het, uh, ze worden begeleid door het orkestra Filharmonica de Torino. Onder leiding van Marco Boemi of Boemi. Ik weet niet precies hoe je dat moet uitspreken. Boemi. Boemi. Ach, wat zal het? In ieder geval Nabucco, de derde acte, va van Ik denk dat uh, Giuseppe Verdi heel verrast zou zijn geweest als hij deze uitvoering gehoord zou hebben. En ik denk ook dat echte klassieke puristen nu denken van... Janssen ben je gek geworden? Hoe kan je dit nu in zo'n programma zetten? Nou, ik vind dat het best wel eens een keer kan. Uh, de prachtige stem van Pavarotti in die unieke combinatie met dat rauwe stemgeluid van Tsugero. Ik vond dat heel erg mooi. Ja, dat het een beetje een poppie uitvoering was met een bandje erachter en een symfonieorkest. Nou... Het zei dan maar zo. Hè? Ik hoop dat u er van genoten heeft. En daar gaat de beslotverrekening om. En alle puristen die, uh, die krijgen dan uh, nu alweer hun zin. Want we gaan weer naar Ludwig van Beethoven. En um, het stuk heet Andante Favori. En um, het wordt uh, uitgevoerd door Ellie Nee op piano. MUZIEK gedacht hebben, dames en heren, wat een geruis wat een geruis Ja, dat klopt, het was een hele oude opname. En dat komt omdat het ook een hele oude pianiste was. Zij is in 1968 al overleden en werd geboren in 1882. Ze kwam uit Duitsland. Um, zij was daar buitengewoon populair, maar op een gegeven moment heeft zij toch wel, uh, ja... Wat of voor opspraak gezorgd omdat zij eh, lid is geweest van de eh, nazi-partij, de nationaal-socialistische eh, partij van Adolf Hitler. En eh, daardoor kreeg zij bijvoorbeeld in Bonn een speelverbod na de Tweede Wereldoorlog. En dat is nooit opgeheven. Andere plaatsen dachten er anders over, daar werd zij dan weer onderscheiden en mocht ze wel spelen. Kortom, er was nogal wat tegenstrijdigheid omtrent deze dame. Nu naar iets anders. En ik moest daar vreselijk om lachen... omdat mijn uh, gedachte redactie bezig was... om gegevens te verzamelen. En werd gezegd van... goh, we wisten niet dat een popzanger... ook prachtige uh, klassieke composities uh, kon maken. Maar niets is minder waar. Want het gaat hier om de Duitse componist... Engelbert Humperdinck. En die Engelse zanger die heeft zijn naam... gewoon gejat van deze man. Want Engelbert Humperdinck was wel degelijk een Duitse componist... die leefde van 1854 tot en met 1921. Hij componeerde hoofdzakelijk opera en symfonieën. Hij heeft dus niets te maken met, uh, met deze uh, uh, Engelse popzanger. Goed, het stuk wat wij van hem gaan draaien... dat heet Hansel und Gretel... het bekende spreekje, sprookje van Hans en Grietje... deel 2, de eerste acte. Oh Mama... Chassa, Chasso moet ik zeggen. Het Orchestra Sinfonia della Rai, uh, Radio Televisione. Ja, mijn Italiaans is niet zo erg best hoor. Dus het Orkest van de Rai, van de radio en de televisie. Italiana, onder leiding van Herbert von Karajan. Dus dat is wel bekend. Sena Jurinac is de uh, sopraan. En Elisabeth Schwarzkopf zingt ook mee. En die is ook sopraan. Ooh. Thank <laughs> you. Soms ben je afhankelijk van wat je krijgt aangeleverd en het einde van dit stuk was een beetje abrupt. Maar ja, dat zat hem in de opname. Kan ik dus niks aan doen, dus niet uh, gaan protesteren. Ik, uh, bij voorbaat, sorry. Um, maar het was wel mooi en het was natuurlijk een historische opname weer. Omdat Elisabeth Zwartkop al een heel tijdje niet meer onder ons is. Evenals trouwens, meneer Von Karian, die is er ook al lang niet meer. Dus, Maar die historische opnames zijn wel de moeite waard. We gaan nu naar iets heel anders. Uh, gelukkig staat de titel in het Engels. Uh, ik zou me nu geen raad weten als ik dit in het Frans had moeten vertellen. Herald in Italy. En uh, dat is Opus 16. Uh, het catalogusnummer is H68. Deel 1 daaruit. Herald in the mountains. Oftewel, Herald in de bergen. Uh, the Scenes of Melancholy. Happiness and Joy, oftewel scènes van melancholie, geluk en vreugde. En de componist is Hector Berlioz. En um, we gaan luisteren naar William Primrose, die speelt altviool. En het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Charles Munch. mm -hmm. Het stuk wat we graag willen laten horen is een klarinetconcert. En wel nummer 5 in bes majeur. Deel 2 daaruit, het adagio. De componist is Carl Stamitz. En de klarinetist die het voor u gaat spelen, dat is Paul Meijer. En hij wordt eh, begeleid door het Kurpvalisches Kammerorchester. Onder leiding van Johannes Scheefli. Stamitsch, die uh, leefde van 1745 tot 1801. Het was een boheemse componist en vooral ook violist. Dus eigenlijk een beetje tijdgenoot van Mozart, zou ik maar zeggen. Um, we gaan verder met weer een onbekende componist. Althans, uh, ja, ik had er nog nooit van gehoord. Misschien u wel. Maar in ieder geval. Uh, zijn naam is Johan David Heintjen en dat is een Duitse componist 1683 tot en met 1729. Een Beetje, ja, toch wel tijdgenoot van Bach, zou ik maar zeggen. Van Vivaldi en Bach om precies te zijn. Um, van hem gaan we luisteren naar een concert voor viool en hobo in C-mineur. S240 is het catalogusnummer. Deel 1 daaruit het Vivace. Het wordt uh, uitgevoerd door uh, Thibault Noali op viool. Ensemble Les Accents die spelen het. En uh, dan hebben we ook nog Emmanuel Laporte die speelt hobo. We'll uh be -huh. Soms zit het leven vol met tegenstrijdigheden. Want u bent net uw bed uit, of u zit net lekker te ontbijten. Bij het luisteren naar deze mooie klassieke muziek. En gaan wij een wiegelied voor u draaien. Nou, hoe mooi kan je het hebben? Een wiegelied. En het is gearrangeerd voor viool en piano. Het is geschreven door Fini Henriques. Uh, Wardemar Fini Henriques was zijn volledige naam. Een Deense componist en violist. En hij leefde van 1867 tot 1940. Zijn bekendste werk, dat is ook wel even interessant om dat natuurlijk te vertellen: dat is uh, het ballet De Kleine Zeemeermin. We gaan het uh, stuk beluisteren, het wiegelied. Dus in de uitvoering van Johannes Soe Hansen. Die speelt viool. En Christina Björkoe. En die speelt piano. <tied> Terug naar een componist die we al eerder gehad hebben, namelijk Ludwig van Beethoven. Van hem gaan we luisteren naar een pianotrio, en wel nummer 7 in Bes Majeur Opus 97. Het Archduke Trio, onder leiding, eh, deel 2 moet ik zeggen: Scherzo Allegro. En eh, het wordt gespeeld door Trio Combrio uit Kopenhagen, bestaande uit Jens Evel Kjaar op piano. So Jim Hong op viool. En So Kyung Hong op cello. Een Deens-Chinese combinatie neem ik aan. Goed, we gaan dan luisteren. MUZIEK Zo schieten we alweer hard op naar het einde van deze ZFM Klassiek. Uh, ik weet niet of dit dan dat laatste stuk gaat worden. Maar in ieder geval, uh, nou ja. Ik ga u vertellen dat het een wat moderner stuk is. En uh, het stuk heet A Sense of Symmetry. En daaruit dag vier. Uh, Ludovico Emodi. Die uh, is de componist. Die is geboren in 1955 in Italië. Componist dus van modern klassieke muziek. Het stuk uh, wordt uitgevoerd door uh, Federico Mecozzi. Dat is een violist. En de componist zelf zit achter de piano. Dus Ludovico Ennoli. die doet zelf de toetsen. Nou, gaat u genieten van dit aparte stukje muziek, A Sense of Symmetry, day 4.